De ANWB verwacht een zeer drukke ochtendspits en waarschuwt mensen dat ze zich moeten informeren voordat ze in de auto stappen. Hier en daar valt sneeuw, het vriest en er is mist die kan aanvriezen. De ANWB riep mensen gisteren op niet in de auto te stappen als het niet echt nodig was, maar dat had weinig effect. Dan is een verkeerschaos als die van gisteravond rond Amsterdam niet te voorkomen, zegt de ANWB. Op zeker 19 plekken waar geiten met q zijn, worden de beesten niet afgemaakt. Het gaat vooral om kinderboerderijen en hobbyboeren, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Nova. Deskundigen zeggen dat het contact met de geiten op kinderboerderijen weinig risico oplevert. Toch meldt Nova dat een kinderboerderij in Oldenzaal is gesloten uit vrees voor besmetting van mensen. Vanwege de aanhoudende kou en de extra vraag naar gas gaat de Gasunie een beroep doen op drie reserve gastanks op de Maasvlakte. De tanks met vloeibaar gas worden samen de peak shaver genoemd. Ze worden gebruikt om de levering van gas in de Randstad te kunnen garanderen. Volgens de Gasunie is er extra gas nodig omdat de kantoren deze week weer zijn geopend na de kerstvakantie. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Zuid-Soedan weer uit de hand dreigt te lopen. Onder meer Oxfam Novib en Kordheid vragen de internationale gemeenschap te bemiddelen in het conflict tussen het noorden en het zuiden van Soedan. Door het geweld zijn vorig jaar 2500 mensen omgekomen en 350.000 op de vlucht geslagen. Op een spoorwegovergang bij het Friese buitenpost is een auto door een trein geramd. De bestuurder kon net op tijd uit de auto ontsnappen nadat hij op de overgang vast was komen te zitten. De trein sleurde het voertuig honderden meters mee. De man mankeerde niets, maar toen de politie erbij kwam werd hij onwel. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. Het weer plaatselijk glad, af en toe sneeuw en in het noorden plaatselijk dichte mist. Temperatuur momenteel rond min 5 graden, overdag rond min 1 graad. Verder is het nevelig met aan de kust nog enkele sneeuwbuien.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 Zou altijd willen weten waar je vandaan komt? Uh, ja, ik moet eigenlijk zeggen... He, hij drinkt meteen voor, zie je dat Ben? Ja, dat geeft niet nou, Je hebt een hoop te vertellen, heb ik al begrepen. U hoort, maar de, dus, aange... u hoort de stem van, van Leonard de Jong en hij zit zo vol over zijn hobby dat hij onmiddellijk wil gaan starten. We gaan het hebben over naamkennis...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 naar, naar tevredenheid. Ik vind dat jullie een schitterend mooi dorp hebben, want het is, het is ook mijn dorp. Ook, het is niet jullie dan, hè? Nee, maar het, het, het, ik <laughs> het al, het is ook mijn dorp. <laughs> ons dorp dus. het, is, het is ons dorp. Het is ons dorp. Goed, in, in ons dorp, hè? Wat, wat, wat is genealogie? Genealogie, dat is eigenlijk een, een, een activiteit, een studie rond om uh, alles wat met, met stamboom te maken hebben, Burgerregistratie en dat soort dingen. En... Uh,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 hebben we de hele burgerstand na 1811 gedigitaliseerd. En we hebben daarna hebben we met twee mannen daar dus familiereconstructies van gemaakt. En, en daarmee hebben we in totaal, ik geloof dat er 24.000 uh, mannetjes en vrouwtjes met een, een relatie met elkaar beschreven. En dat vertonen we wel, inmiddels zijn we verder. Ik heb er inmiddels 38.000 zandvoordes aangeknoopt, omdat we ook de, de doopboeken gedaan hebben.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 Nou, dan was je in Haarlem en zeiden Haarlem: Ah, wacht even, bierbelasting betalen. En zo werd het een heel duur drankje. Nou, die die, uh, die losten dat dus op. Die stopten het in de duinen. Die verkochten het aan de waard. En die haalden het bier op, maar. Uh, dat ja, is eigenlijk Duinpannenbier. Duinpannenbier. Duimpannenbier. Maar het werd verraden. Oh. En de man werd dus geïnterviewd. En zo'n document uit, ik meen uit mijn hoofd uit 1712, dat 1712. Daar staat keurig beschreven van hoe die dat deed. En. en uh,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 Ik heb er ook wel eens gelezen in de Millennium-dvd uh, waar de naam verloren vandaan komt. Nou, dat is dus niet waar. Vertel Ik eens. heb dus uitgezocht waar de Korsverloren staat wel vandaan komt. En er zijn heel veel uh, informatie kan je daarover vinden. Maar je moet wel de archieven in. En soms is het is allemaal... Maar waar komt de naam dan vandaan? Want er zijn natuurlijk meerdere plaatsen in Nederland die verloren hebben. Ja, ja, de gedachte er een beetje achter is uh, dat, uh, dat daarvoorheen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 Wie dan nou ook komt, altijd helpen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat je groets uit Zandvoort komt. Het mag van over heel Nederland zijn of buitenland, maakt niet uit. Wij willen je er graag bij helpen en bij assisteren. En, maar verder willen we ook mensen helpen om de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 En wat ik alvast wil zeggen tegen de mensen, en vooral eigenlijk tegen de kinderen. Dus de ouders en opa en oma's let goed op, die eekhoorn excursie van, van 30 januari. Het is echt een. Uh, ja, daar moet je echt die hard voor zijn. Dan moeten de kinderen goed aangekleed zijn, goed schoeisel. Maar dat vertrekt al om kwart over acht. <coughs> maar wel bij de Zandvoortslaan. Dus dat is lekker. Sorry? Waarom zo vroeg?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 En zo gauw, zodra het licht komt, dan kruipt hij eruit en dan gaat hij op, op zoek naar, uh, naar eikeltjes en noem maar op, naar voedsel. En dat, dus je moet wel vroeg zijn. En dan, ja, dan zie je ze, dus en ja. je hoort ze, dat ritselen tegen die dennenbomen aan. Uh -huh. En bij de Zandvoortse Laan, als je binnenkomt, gelijk links, heb je dat hele, die dennenstrook. Ja. Dus nou, daar zijn ze zeker te zien. Ja, dus daarom is het uh, vroeg. En hoeveel mogelijk, kunnen er meedoen?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 En hij uh, heeft nog, nog een heel A4'tje. Ja, ja, nou, het meeste heb ik jullie wel gehad, hoor. Uh, van, van, uh, Want wat ze vroeg... Ja, wat, ze, wat kan ik nog meer in die minuut zeggen? Uh, dat overval je me Ik heb wel een leuk <lacht> hoor. Ja. ja, nee, maar ik... ik, ik Toon ik heb was niet... jachtopzieners. Zijn vrouw had de zorg voor het gezin. De moestuin kippen geit aan het aardappelveld. Ja, die... Uh, Keurige oh, ja, beschrijving dat... van uh, struinen in de duinen. Ja. Van het de... waternet...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 Plans and break them. This is bad.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 dan moeten we eventjes toch wel wat meer doen. Ja, we dat uh, zijn er wel we zetten, Ja, precies. We praten dus we over ja. de, uh, de verloting OVZ. Al, al jaren een, uh, een instituut wat de uh, Zandvoorters leuk vinden. We hadden het erover. Het is dorps. Ja.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 bussen, dozen zijn weg. Dus hebben ze maar naar mijn huisadres gebracht. Dus regelmatig okay. zat mijn brievenbus vol met loodjes. Dat vond ik wel leuk. Een, lot, een lotenbus. <laughs> ja, zoiets. Ja, ja. Nou, nou ja. aan alles komt er en zo ook aan uh, de verloten. Ja. We gaan het in twee stukken doen, heb ik begrepen. Ja. Want het hier van de vaderzakken, vol ja. met loten. Ja. Eerst volgt de trekking van deze week, en vorige Klopt. week natuurlijk. Dan uh, gaat alles in een grote zak. Ja, daarvoor week. Hè? want deze ja, ja. week is niks geweest. Okay, ja. Dan gaat alles de in de grote ja. zak, voor de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 Mee kan, dan gaat hij gewoon absoluut terug. In het openbaar verbrand. Juist. Nou, het moet voor mij geen puzzeltocht worden om echt het adres te halen. Snap je? Dus de vandaar. No Oké. Okay. De notaris heeft de vrije hand uit drie zakken. Ja. Dus dat gaat hij een beetje verdelen. Dat, zeker dat ze, dan... ze, gaat zeker verdelen. Gaat die zakken <laughs> straks zeker verschuiven. Nog een beetje husselen. Ja, dat was het. <laughs> ik zal eerst even de prijs oplezen. Ja. Uh, Brunnenbalken en de tijdschriften ter waarde van 15 euro. En die prijs. Die gaat naar. Lees jij voor, ja. lees ik voor. Die okay. gaat naar de heer of mevrouw W. Kroeze aan de Quares van Uffordlaan 21.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 Nou, dat is allemaal wel een beetje onduidelijk. Er moet hier, de moet hier Onder, een veel beter geschreven worden in Zandvoort, heb ik begrepen. Ja. Het is eigenlijk, eigenlijk wel een beetje zonde dat je dan... Je uh, alleen dat jong hier moeten houden. Ja, dat een je dat hot je lot vergooit omdat het niet goed geschreven is. Mensen, het moet duidelijker geschreven worden. Geen gekrabbel. Nou, ik kan het wel redelijk goed lezen. Dit is meneer of mevrouw Van Vessen, Helmerstraat nummer 7. Dat was prijs nummer 5, ja. Prijs nummer 6, parfumriek doorgestrijd Nieuwenburg, een cadeaubon te waarde van 20 euro. Naar de familie Liemat, burgemeester van Alphenstraat, 61 flat 20. Prima, van harte gefeliciteerd. Prijs nummer 7 van visculinaire in de Haltenstraat, een cadeaubon te waarde van 15 euro. Naar JC Fink, de...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 ...naar J.P. Verstegen, Vinkerstraat 42. Prima. Dat is Jan Peter, een bekende naam, dit. Jan Peter. Ja, ja, ja. Jan Peter, gefeliciteerd. Daniel Groenten en Fruit. Een fruitmandje. Naar R...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 En Clark, Kromboomsveld 14. Zit er nog een tijdje Zandvoort? Ik wou net zeggen, het is erg Zandvoort vanochtend. De, de Zandvoortse Apotheek, een waardebon van Figie. 20 euro. Naar de familie Bol, Max Eubestraat 44. Ja. Weer een Bol. Ja, dat uh, was de Zandvoortse Apotheek, prijs 13. Casino Royale in de Haltestraat. Stelt ook twee bioscoopkaartjes ter beschikking.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 Er wordt hier zelfs een omkooppoging gedaan. <laughs> 50, euro <geboodigd. laughs> 50 euro wordt hier geboden. Voor een van Oké, ik weet even Waardebon. Uh, naar P. Schelvis, hogerweg 48. Mooie naam, Schelvis. <hijks> Prijs nummer 17 van Vessem Le Patichou, Raadhuisplein, een schniet naar keuze. Slagroom, mokka. Naar Eideproning, kost verloren straat 37. Prima. We zitten alweer Moeten bij de tiende prijs. Ja, ja. Bloemsier kunst. Jeff en zit Duis. namelijk in achterste zak. te van 15 euro. Naar J. Arnolding. Arnolding. Westerduinweg 36. Prima. In Bentveld. Nu komt in de goede zak. Let op. Um, dat was prijs nummer 18. Prijs nummer 19. Circus Sand voor twee kaartjes voor de bioscoop.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 Ja, Er ja. staat hier nog steeds een voorzitter die wil graag dat zijn loodje getrokken wordt. Maar helaas, helaas, oh, dat gaat ga niet weg. Uh, nu volgt de grote wisseltruc ja. met allerlei vuile zakken. Maar dan gaan we eerst even muziek doen. Oké, okay. nou, mooi. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue. Ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying.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 a word. Sea, to an island where we'll meet You'll hear the music, fill the air De klappen, de grote prijzen. Ja. Helma, wat heb je allemaal in de aanbieding? We hebben acht hoofdprijzen. Uh, Sun Parks in Zandvoort heeft beschikbaar gesteld een diner voor zes personen en een uurtje bowlen. Radio Stip houdt het ook elk jaar mee. Philips Blu-ray speler. We hebben de Hema Zandvoort, die doet een Philips Energy Light. We hebben Shanna's Shuripair en Leatherware, die heeft een damestas, Claudio Ferici. Vlug Fashion heeft een Dieberg kernhorloge. Sea Optique, een, naar keuze, een en Cabana zonnebril.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 Dat was de tweede hoofdprijs. hoofdprijs. De derde, beschikbaar gesteld door de Hema Zandvoort, een Philips Energy Light. Naar M. Hoekema Wijnbeek, Regentessenweg 6. Prima. Dat was hoofdprijs nummer 3. Dan krijgen we de vierde, beschikbaar gesteld door Shannas, Shuri en Lallower. op de grote krocht Een damestas Claudio Ferici. Naar Jelle Dijkemaak, Jerk Hiddestraat 5. Dankjewel. En de vijfde vlugfashion in de Haltestraat een Dijbergkernhorloge. kernhorloge naar W.M. Bomert Truipstraat nummer 4. oké okay, nog drie wordt weer gehusteld. heel diep erin zie uh, Op optiek in de Haltestraat Dolce Gabbana zonnebril een dames of heren naar keuze naar A. Van het Nederend Bentveldsduin 13. Nee. nog twee Albert Heijn, op de Grote Krocht, één minuut winkelen. Een uh, van de restricties is bijvoorbeeld, het is één karretje. Het is één, ja, dat je die met een paar karren door de zaak heen gaat redden. Het is één persoon die het doet. Het zijn de artikelen in het karretje. Die het is niet nog even op de band gooien. Uh, geen alcohol, geen uh, uh, sigaretten. Nou, dat zijn voor de hand liggende, hè, uh, ja. uh, van elk artikel één. Maar men mag gewoon een uur gaan winkelen. Een, een uur, menu. Ah, een minuut. Ah! Een minuut, De rest betaal jij bij. <laughs> Excuses, ik zeg het nog even heel duidelijk. Eén minuut. Wie? Goed, een één minuut winkelen bij de HEMA is gewonnen door. Nee, oh, ah, bedankt. Ik heb het helemaal warm bij de Albert Heijn, is gewonnen door AJ Schoenmaker, de Schelp 135. Oké, van harte gefeliciteerd. Nog even, één keer, voor alle duidelijkheid, één <laughs> minuut, bij Albert Heijn, in Zandvoort. Eén kar. Eén kar, goed. Nou, nog één prijs, beschikbaar gesteld in Circuitpark Zandvoort, twee jaarkaarten. Music ja. is my first love, and it will be my last. Slam it!